Dit is Jeroen Chapkema met het NOS-journaal. 18 blokkeervriezen gaan in hoger beroep tegen hun vonnis. De groep blokkeerde vorig jaar de snelweg A7... om een anti-zwarte pietenprotest te voorkomen. In totaal stonden 34 blokkeervriezen terecht. De meeste kregen een taakstraf van 120 uur opgelegd. De 18 die in hoger beroep gaan hebben vraagtekens bij het medeplegen. Volgens hun advocaten is daarvoor een nauwe en bewuste samenwerking voor nodig. En dat is niet bewezen. Onder de 18 is ook Jenny Dauwes het boegbeeld van de blokkeer Friese. Zij is veroordeeld wegens opruiing, maar werd vrijgesproken van opruiing tot geweld. Minister De Jonge vindt kindermishandeling het grootste geweldsvraagstuk van deze samenleving. Hij zegt dat in een reactie op het bericht dat de verplichte screening op kindermishandeling niet werkt. Het landelijk expertisecentrum kindermishandeling meldde vanochtend aan de NOS dat er gevallen worden gemist. Van de 55.000 kinderen die door huisartsen werden gescreend... werden er maar negen verdenkingen gemeld bij Veilig Thuis... het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Later bleek dat bijna 500 kinderen uit deze groep... alsnog bij Veilig Thuis in beeld kwamen. Minister De Jonge zegt dat er op 1 januari een nieuwe meldcode komt. Hij wil ook met kinderartsen in gesprek om te kijken wat er beter kan. Nabestaanden van slachtoffers van de ramp met de vlucht MH17 dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een klacht tegen Rusland in. Ze beschuldigen Rusland van het schenden van hun grondrechten door het neerhalen van het toestel van Malaysia Airlines boven Oost-Oekraïne in juli 2014 en het frustreren van het onderzoek daarnaar. De klagers zijn nabestaanden van 70 passagiers van de MH17. Ze willen dat Rusland veroordeeld wordt en zien dat als een belangrijke vorm van erkenning. Het weer, geregeld zon en vrijwel overal droog. Morgen wordt het wisselvallig in kil. Het gaat dan bijna overal regenen. Mogelijk valt er in de loop van de middagavond ook natte sneeuw. Met name op de Veluwe en langs de Oostgrens. Er staat morgen een koude wind bij 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Almere staat Fiede tussen Hilversum en knooppunt 1 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging is zo'n 10 minuten. En 201 Hilversum richting Uithoorn tussen Vredeland en de aansluiting met de A2, 2 kilometer, met daar 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja,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 Anxiety. Just.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 Yeah, you been loose You just got no experience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 Bye. me van de herfst.